En een voorspoedige start. Ember Bransen met het NOS-journaal. De familie van Ayacete Abdelhak Nouri is geschokt. En heeft veel vragen over een verhaal van NRC. Dat zei hun letselschadeadvocaat in het NOS-Radio 1-journaal. NRC schrijft dat de KVB en Ajax wisten van een hartafwijking bij de voetballer. Maar volgens hun familie is Nouri zelf niet geïnformeerd. De Ayacid kreeg in juli vorig jaar een hartstilstand op het veld. Zijn familie wil volledige duidelijkheid over wat er is gebeurd. Nouri verkeert nog steeds in een zeer lage staat van bewustzijn. De laadpaal leidt steeds vaker tot ruzie in de straat. Gemeenten richten steeds meer openbare plekken in voor elektrische auto's... maar omwonenden zonder zo'n voertuig ergeren zich eraan. Er blijft minder plek over voor hun auto... en bovendien laten eigenaren van elektrische wagens hun voertuig... regelmatig bij de paal staan, terwijl de auto al lang is opgeladen. In twee jaar tijd is het aantal laadpalen in ons land verdubbeld tot 33.000. KLM is het met vakbond VNC eens geworden over een nieuwe cao voor cabinepersoneel. Afgesproken is dat de medewerkers er tot juni volgend jaar 3,5% loon bij krijgen. Ook gaat de werkdruk omlaag. Een andere vakbond, FNV Cabine, heeft voor maandag een staking aangekondigd. KLM roept die bond op om de staking uit te stellen... en te proberen om samen met VNC tot een definitief akkoord te komen. VNC vertegenwoordigt ongeveer 70 van het cabinepersoneel van KLM. Amerika heeft bij de VN-veiligheidsraad... zijn steun uitgesproken voor de demonstranten in Iran. De Amerikaanse ambassadeur noemde de betogers moedig... Rusland wil zich er juist niet mee bemoeien en noemt het een binnenlandse zaak. Nederland riep de Iraanse regering op geen geweld te gebruiken bij vreedzame protesten. Het weer is bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt vandaag zo'n 6 graden. Morgen klaart het vanuit het noorden op en schijnt de zon geregeld. In het zuiden is er nog kans op een bui en het wordt hooguit 4 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Sun, Nederlands beentje. Ah, ik word altijd vrolijk van deze muziek, hoor. Ja. ja ik word altijd wel vrolijk Ja, ik word al wel vrolijk van deze muziek. Call You Honey, Sunday Sun, Nederlands band. Dan mocht je niet weten, dan weet je het nu. Het is de zaterdagmorgen en het is er alweer tijd voor een stukje geschiedenis. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Uh, 6 januari... Ik zit even te kijken welke het was. In 2017. Ja, begin vorig jaar was er een schietpartij op de luchthaven Fort Lauderdale En het uh, was in de vroege middag. En uh, er was een uh, man die kwam van een vlucht. Uh, even kijken waar hij ook hier vandaan kwam. Maar kwam van Alaska, kwam hij naar uh, Florida dus. Hij had een uh, pistool in zijn uh, bagage. En pistool en uh, patronen had hij los van elkaar. Hij ging uh, met zijn bagage ging naar de wc toe. Hij laadde zijn semi-automatische pistool. Liep dus de luchthaven verder op. En schoot daar dus uh, vijf mensen dood. En verwonderde zes mensen die er ook gewoon rondliepen. En daar zijn ook beelden van. Dat is echt, echt bizar. Je ziet hem gewoon aankomen lopen. Hij trekt zijn pistool uit zijn, tussen zijn broekriem vandaan. En begint gewoon om zich heen te schieten. Iedereen duikt weg. En denkt, van, wat moeten we hiermee doen? Mannen 26... Hij schoot zijn pistool uh, leeg. Nog een keer schoot hij hem leeg en daarna ging hij op de grond liggen en gaf hij zichzelf gewoon over. Oh, en, dus hij leeft uh, nog steeds. Hij is ja. uh, gewoon uh, nu. Uh... Hij zit in een gevangenis. Komt zonder bewakers en zo, op een eiland, <laughs> ja. Ja. Nee, ja, op een eiland, precies. Maar het maf uh, hij heeft zichzelf al eerder aangegeven bij de politie, bij de FBI. Hij zei dat hij stemmen in zijn hoofd had, waren stemmen van de IS. En uh, die gaven hem een opdracht om uh, rond te schieten. Uh, en dat heeft hij dus uiteindelijk gedaan. Daar hebben ze toen destijds niks mee gedaan, met dat hij zichzelf heeft aangegeven. Dat is wel een bizar verhaal zeg, dit hoor. He? Het was ja, maar er wanneer... lopen zoveel gekkies lopen er rond. Ja, maar goed, als je zelf dus aangeeft, ga dan serieus mee aan de gang, dan zou je denken. Maar goed, deze man was veteraan, hè? dus hij heeft ook gewoon in het leger Verdiend. 26, en dan ben je al veteraan, hè? Ja, precies. Ja. Nou goed. Vertel, wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? Uh, in, uh, het is maar liefst... Uh, ik heb net uit zitten rekenen en dan ben ik het weer kwijt. Ja? Maar uh, 438 jaar geleden dat uh, de Unie van Atrecht werd opgericht. En het was een overeenkomst tussen Artesië, Kamerrijk, Henegau en Romaans-Vlaanderen. Overigens als reactie op de opstand van de Nederlanders in, uh, in de Nederland 80 in de 80-jarige Oorlog. En uh, dat was wel een van de dingen... Het verdrag was ook dat de katholieke godsdienst de enige godsdienst was. Nou ja, het noorden van Nederland... die, uh, werd daar erg, uh, die was daar erg uh, niet mee over te spreken. En na zijn reactie op de Unie van Utrecht... hebben ze enkele weken later dus de Unie van Utrecht opgericht. Dus dat is wel een leuk weetje. Ja. En uh, volgens mij uh, zijn er nog steeds bepaalde dingen die daarmee te maken hebben. Dat, uh, ik heb daar wel eens wat over gelezen. <laughs> Oké. Okay. Dus ik zou zeggen, lees je in? Lees je in. Oh zelfs ja. het wel moeilijke materie hoor. Dit soort dingen. Ja, het was, het was gewoon getekend tussen een aantal Nederlandse gewesten. En uh, ze zouden zich gezamenlijk inzetten om de Spanjaarden het land uit te jagen. Oh, okay. nou, en dat oh, is gelukt. Dat he? is gelukt. En je had toch ja, een schermersoproer zelf. En, en ik kom maar uit uh, Alkmaar, dus wij weten er alles van. Het gevecht ja. tegen de Spanjaarden. Marcus, uh, wat gebeurde er nog meer? Uh, ja, 304 jaar geleden in 1714 uh, krijgt Henry Mill uh, ook trooi op de schrijfmachine. Oftewel, uh, dit type machine ja. in de volksmond. Huh? Precies. Nou, en we slagen overbodig geworden inmiddels? Uh, ja met de computers? Ja, ik is dus wel heel ik, retro om uh, nog een typemachine ja. maf is dat ik zeg maar uh, op, op in rommelmarkten of op rommelmarkten en in de Kril op kom ik heel vaak op, ik een, uh, een rode typemachine tegen. En ik heb ooit een rode typemachine laten staan, een Olivetti, van een speciaal ontwerper. Toen stond hij daar voor 25 euro. Toen dacht ik, nou gast, hoe moet je dan met een typemachine? 25 voor 25 euro een rode, bleek de speciaal ontwerper. En nu kom ik hem regelmatig op vuiligsteid tegen voor 400 euro. Ik denk, wat the fuck? M mijn, mijn opa oh. die heeft uh, bij IBM gewerkt, toen ze nog typemachines Okay. Dus mijn, mijn vader was altijd heel hip met uh, teammachines, met regeltjes... Die... Dan typte hij eerst de, de regel in en dan drukte hij op een knopje en dan ja, komt hij het dan uit. Oh ja, ja, ja, ja, dat, ja, dat uh, is leuk. Ja, dat ja, ja. ja, was heel uh, innovatief. Was er nou ja. meer iets met de telegraaf ook? Ja, hoe heet het? Uh, uh, uh, uh, uh, ja, wat jaartjes hmm. later in 1838, uh, uh, Samuel Morse en Alfred Vail geven de eerste demonstratie van hun telegraaf. Okay. En dan niet de, niet de, de krant, maar nee? de telegraaf. Waar ja, je oh, mee, uh, ja, oh ja, volgens ja, mij hoor ik hem. Ja, klopt. Het is een hele snelle dit, hoor. Echt een hele snelle. 1974, laatste autoloze zondag, kwam er ook ontstaan... omdat de olieschaarste was. We hadden een beetje ruzie met de Arabieren. De Arabieren hadden gezegd, ja, dan geven jullie geen olie... als jullie aan de kant van Israël staan. wij zijn aan de kant van de andere kant van de Palestijnen... en de Arabieren zijn bij elkaar. En, nou, goed, het had te maken met de Jumpi Kimp. Oorlog. Jonkipoor oorlog Het een keer uit. Oorlog. En, uh, nou goed, nederlands kant van Israël. En daar waren de Arabieren niet blij mee uiteindelijk. Uh, maar goed, dat hielp allemaal niet. Dat, eh, dat olie Want heel veel Nederlanders, wat gingen die doen? Uiteindelijk. Die gingen gewoon zo, uh, zaterdag laat gingen ze nog op pad. En dan vlak voordat het zondag werd de zorgen dat ze thuis waren. Of dat ze de auto niet konden gebruiken. Dus er werd even heel veel olie en heel veel benzine werd verstookt. Dus het, werd, het, het hielp eigenlijk niet. Deze olie, uh, oh. deze uh, autoloze zondagen. En ja. dat was dus uh, op 6 januari 1974. De laatste keer. En er is zelfs een plaat over gemaakt, hè? Daar gaan we, hoor. Wat is het stil op zo'n autoloze zondag? Ach, geweldig. Echt geweldig. Maar goed, het is uh, vaker gebeurd, hè? Uh, autoloze zondagen. is vaker gebeurd in, in België in 1956. En, uh, zelfs in 1939 is ook een autoloze zondag uh, zijn geweest. Ja, het, uh, het zou leuk zijn als, uh, als ze het weer eens zouden doen. En, ja. Maar ook, uh, of, of ook een energieloze zondag, dat uh, mensen inderdaad niet meer op hun telefoon kunnen en dat er dan in mensen naar buiten gaan wandelen. En, uh, oh, weet je en, dat, zo. En, dat gewoon het hele internet voor een Flatlicht. dag plat ligt. Ja. Ja. Dat geeft ook een heel apart gevoel, denk ik. Oeh. Maar ja, uh, wat ik ook nog wilde vertellen in 1907, ja? dat het is 101 jaar, nee 111 jaar geleden, opende Maria Montessori haar eerste school waar ze haar didactische hervormingsplannen wilde verwezenlijken. Oh ja, hot, en zij, zij was hot, dus hot gewoon sorry. enorm slim, die vrouw. Die uh, is echt afgestudeerd uh, in uh, natuurkunde, wiskunde, biologie en uh, geneeskunde heeft ze ook nog gedaan. En uh, ze was gewoon echt enorm intelligent en ontdekte dus inderdaad dat mensen die... Uh, als ze op een andere manier les kregen... dat ze veel meer tot zich namen. Ja, je moet persoonlijk worden aangesproken. Ja. Antoinette, kom je ook aan tafel? Ja, Montessori maar zij School. was dus ook bevriend met... Uh, want ze was op uitnodiging van Alexander Graham Bell... en Thomas Edison hey. heeft ze ook de Verenigde Staten uh, uh, bezocht. En de, de gegeven in Carnegie Hall en zo. Dus ze was, ze was echt met een grote... Breinen was zij in contact. Dat vind ik dan toch wel heel bijzonder. Hier de telefoon waarschijnlijk, want ik, uh, Alexander uh, Graham Bell is van de telefoon. Ja. En Edison is natuurlijk van de, het ja. licht. Ja. Dus, uh, nou goed. ja. Het is wel interessant om, uh, om het uh, te lezen. Oké, okay. goed. Montessori School is daaruit voortgekomen. Straks, uh, of heb jij er nog één, uh, Marcus? Nee? Ja, Hij is goed zo. Ja, het is goed zo, maar doen we straks gewoon nog even de verjaardag. Ik heb al een aantal interessante personen die jarig zijn. Met weer verwijzing naar de film Back to the Future. Dat komt toch ook zo vaak voorbij in dit radioprogramma ook natuurlijk hè? I jump from thoughts of sort like a flea jumps to a lie. You could give a aspirin the headache of its life. Maybe it's the crazy that I miss. Watering plastic plants in the hope that they'll grow. A message flash and then smashing up my phone. Maybe it's the crazy that I He clockwise and a red mushroom We hebben een nieuwste day uit en die is dit dit, dit, dit, dit, dit, staat erop namelijk. Turn and Lemon Toon, Knife Fight was de vorige plaat die ik zelf iets meer, um, iets beter vond en denk dat die wat meer geld op gaat leveren. Goed, die is alweer uh, wat later in het radio begonnen, maar het is uh, kwart day. over negen dus dan hebben we natuurlijk de verjaardagen. Uh, ach, degene die jarig zijn geweest, <coughs> het tekst ligt ook elkaar. Goed, wie is er allemaal jarig, verteld? Nou, ik vind het wel heel bijzonder dat ik nu st zie staan in aan de zijkant. Jean d'Arc is geboren in 1412. Oh, ja, dat is toch we. wel heel, heel bijzonder. Ja, uh, uh, ja, ik zit even te denken wat ze ook allemaal weer ondernomen ja, heeft. Ze is er vandaag uh, 606 geworden. 606. En ze leeft nog steeds voort in de, de vrouwenhartig. In ja, het is, uh, inderdaad. Je wordt onsterfelijk als je uh, bepaalde dingen op je naam hebt. staan. Uh, echt, ja, die had echt... Hij had zeker getwitterd met MeToo en zo. Dus die had zeker ja. Boef even flink aangepakt. Ook. Gewoon, oh, you're dark, jezus. Nou goed, het is wel een me waardige mem dag. Memorabele, meer. Ja, kutwoord ook gewoon. Memorabel. Goed, wie is er een meerjarig? Uh, ja, Alex Turner, de ja? uh, gitarist van de Brits band Arctic Monkeys. Oh, ze altijd weer een goede reden om een klein stukje van de Arctic Monkeys te draaien. Echt, niet begon het mee. He? I, bet I bet you look to good to on the dance floor. Dead, Maai, daar gaat hij hoor. Echt ontoegankelijke pleurenserie hoor ik je tijd omheen. Hij hey, is lekker man. Dit is wel lekker. Het waren van die schopjes gewoon die dit soort uh, muziek maakten voor het eerst. En, uh, en daarna hebben ze nog heel veel andere platten gemaakt. En die je hier regelmatig voorbij kopen. Maar Elks stunner zit namelijk ook nog in de les Share Poppets Puppets. Hè? Daar zit hij ook nog een keer in. Dus de, met Miles Kane. Dus dat is ook het Hij is vandaag al is hij geworden? Oeh, uh, ik kan hem net weggeklikt. Ja? Uh, 32. 32. Hij zit, toch ook in de, hij zit trouwens ook in The Reverend and The Makers. ze uh, wel een beetje wat af en toe voorbij komt. Wie is er een meerjarige? Ja, vandaag is ook Hetty Blokjaar. Nederlandse ah. actrice, cabaretier, wel bekend van. Ja, uh, ja, zuster, nee, zuster. Juist. Nou, laat me even een stukje horen, dan ben ik altijd weer nieuwsgierig. De stekkie van de fuxia. De fuxia. een favoriet het. Heb een plekje plek plek voor de functie? Zo lekker stout. Al die plaatjes als je nog een keer naar luistert. denk je Wat een kutmuziek was dat ook. Heel oudbollig, maar wel leuk. Ja. Goed, degene die ook jarig zou zijn geweest. Sid Barrett. En dat is eigenlijk de bedenker van uh, ja, Pink Floyd. Ze hebben in het begin alleen namen gehad. En elke keer was dat niet goed. En uiteindelijk hebben ze een combinatie gemaakt van uh, Pink. Was dan een of andere... Iemand en Floyd. En dat hebben ze bij elkaar gevoegd. En dat werd er uiteindelijk. Pink Floyd. Oh, oké. Uh, een van de beginplaten die ze maakten was Arnold Lane. Uh, dat is deze. The wall, en in het begin uh, schreef Barrett heel veel voor de band. Onder andere deze platen ook Bike. Echt lachwekkend dit. I've got a bike and I'm gonna ride it. If you like. If you like. Ja, goed. I dus dat was uh, Sid Barrett. Uiteindelijk is hij uit de band gebolgeerd. omdat hij zo heftig aan de druk was. en dat hij soms op uh, optredens eigenlijk met één akkoord aansloeg. En dat paste niet helemaal. Op een gegeven moment hebben ze een, een, een gitarist bijgevraagd. en hadden ze zijn stekketje zeg maar eruit getrokken. Er stond oh. hier alleen voor de sier. Op een gegeven moment hebben ze gewoon thuis niet meer opgehaald. en hij Hebben het nooit van gemerkt eigenlijk? En, ja, precies. Crazy Little Diamond hebben ze later nog weer opge opgedragen aan hem. En toen blijkbaar was je ook toevallig in de studio. Nu herkennen ze me al niet eens meer door het vele drugsgebruik. Maar was je nog wel in de studio aanwezig? Kom je zomaar aanloopend voor Warde Man? Zeg maar. oh ja. Dus Sid Barrett, eigenlijk de brains behind uh, Pink Floyd. Wie is hem okay. jarig? Ja, Edward uh, Raymond Main. Dat is echt zo'n rare naam. Yeah. Um, die is onder andere bekend van uh, Fantastic Beast and Where to Find Him. De uh, film die. Uh, Vorig jaar alweer is uitgekomen uh, als vervolg op Harry Potter. Oké, okay. daar speelt hij de hoofdrol Ja, maar hij heeft meerdere hoofdrollen gespeeld. hè? Want hij speelde ja. ook uh, dat hij uh, die ene gast was die in die rolstoel zat uiteindelijk. Die nog oh, ja. steeds bestaat. Oh ja, ja. Uh, Stephen Hawking. Stephen, Stephen Hawking. Dat was een geweldige ja. rol van hem. Met zijn spraakcomputer. Ja. En ja. ik heb hem ook nog gezien in de rol van een vrouw. Van een man die vrouw wilde zijn. Daar was hij echt ook erg goed in. Ook Eddie Redmayne, Hij werd ja, euh, geweldig. 36. Ja, hij is nog jong? Hij is 30. Uh, uh, hij staat nog aan het begin van zijn carrière. Ja, zeker. Vandaag uh, is Joke, uh, zou hij jaren zijn geweest. Uh, hij is nog lang al overleden. Nou, hoewel. Zo lang is het nog niet eens. In uh, 1927 uh, is hij geboren. Hij is 86 hoor. Ik heb het over Herman Emmink. En uh, ja, die ken je natuurlijk nog wel van uh, deze plaat. Komt, dan stuur ik Heeft hij gezongen dan? Ja, hij was zanger en presenta okay. presentator. Oké. Presentator. Je kent hem natuurlijk al weer van deze. Dus, wie is er niet? Wie van de drie? Dat presenteerde je. Ja. Herman Hij heeft heel ja. veel geschreven. En uiteindelijk heeft hij dus zelf ook hietjes gehad en heel lang gepresenteerd wie van de drie. Goed, wie is er Vandaag is ook jarig Paolo Conte. En hij wordt 81. 81. Van uh, Max. Ja. Dit is hem hè? Goedien. Ja. Heel veel, hij heeft ook heel veel teksten geschreven voor anderen. Eerst voor anderen en later is hij zelf teksten gaan uitdragen dat, is hij gaan zingen. en niet onverdienstelijk. Ja, het heeft geen geweldige stem. Maar uh, op zich blokken ja, ja. prima. Als je het op één toon hoog houdt, kan je het lang aan, zeg ik. Maar zo is dat. Dus zo ik dat. weet het zie je aan uh, Marco Borsato. Ja. Goed, verder die ook jarig uh, is, is van John DeLorean. En John DeLorean is al overleden in 2005. Toen was hij 80. Dat is natuurlijk de man die uh, de auto heeft ontwikkeld. De DeLorean. Hij uh, heeft daar uh, eigenlijk in het begin uh, niet zoveel geluk mee gehad. De auto, uh, de, de sportwagen, uh, was speciaal voor lange mensen. En hij wilde graag dat hij ruim zat... Dat die uh, twee zitten. Moest een sportieve wagen zijn. De, de deuren moesten natuurlijk omhoog open gaan. Heel sportief. Uiteindelijk in het begin waren er heel veel problemen met de auto. De DeLorean, dus, werden speciale uh, garages ingericht. om de auto daar te laten repareren. op verschillende plekken in Amerika. Uiteindelijk uh, ging het op, ze, op de fles, omdat namelijk. ze hadden zeg maar een soort uh, verdrag gesloten met Engeland. En Engeland zag het niet zomaar zitten. Dus ze konden heel veel auto's niet exporteren naar het buitenland, naar Engeland. Daardoor ging het wat slechter. Uh, uiteindelijk was hij nog betrokken bij een rechtszaak... dat ze dachten dat hij te maken had met drugsmokkel. Dat is later uh, niet bewezen. Toen was hij niet beschuldigd. Bevond. Dus uiteindelijk was toen alles al een beetje uh, ja, vergaande glorie. En toen later kwam natuurlijk uh, deze film... Back to the Future. Mm. En toen in één keer had natuurlijk Doc een tijdmachine gemaakt. Arnie, je hebt het gedaan. ja. 40, you made it. Yeah. Welkom to mijn laatste experiment. Dit is de grote, one, een die ik heb gewacht voor al mijn leven. Ah, well, it's a DeLorean. right? with me, En dit is temporal Experiment Nummer 1. My calculations are correct. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Uh -huh. What's this? What's this? En terug in de tijd. Huh. What did I tell you? <laughs> Wacht een minuut, wacht een minuut, Doc. je uh, telling me dat je een time machine? een DeLorean? Een DeLorean? En toen werd de auto ontzettend populair momenteel onder verzamelaars. Is de DeLorean echt voor heel veel geld waard? Die zie je ziet af en toe in die programma's op Discovery Channel of National Geographic zie je nog steeds die mensen die een DeLorean hebben opgedoken, opgeduikt. die gaan ze nou helemaal uh, restaureren. Er rijdt er eentje in Arnhem rond. Ja, ja. Oké, okay, grappig. Wow. Nou, John DeLorean. Hij is uh, uh, 80 geworden in uh, 2005 is hij overleden. Wie is er nog meerjarig? Ja. Lang stukje mag goed gaan door. Ben McCoy. Hij is in uh, uh, 1940 geboren. Maar hij is slechts 39 geworden. Ja. Hij is zo bekend van, uh, van, van twee grote hits. Ja, van deze plaats. Je hassel. Je moet ja. je Ik moet hasselen. Oh, dat klinkt weer als boef. moet hasselen. Ja, het was een dansvorm in die tijd. Daar komt het vandaan. Ja. je moet hasselen. Ja, het Dat is ook een plaats van hem. Ben Magor, helaas is hij niet zo oud geworden in 1939. Een hartinfarct harde heeft hij gekregen. Ja, of I'm mid, nothing. Midden, midden in carrière en dan in één keer wordt hij eruit geknald. Goed, uh, hebben we nog meer mensen of uh, hebben we alles ik, een beetje uh, gehad? Ik vind, hem mooi ja. Ja, vind het mooi geweest. Ja, ik vind het mooi geweest. Precies. Dan start er nu een muziekje. Dat sluit een beetje aan bij de titel. I told you so. Je hebt laatst lacht, lacht het best. tegen ze altijd weer. Oh, ik heb ook zo'n fase gehad dat je altijd gelijk wil hebben. Als je ik had wel gelijk Ik wil het er nog even lekker wrijven Hoeft niet. Als diegene, zeg maar, het, als, je het, als diegene het in de gaten hebt dat jij gewoon gelijk hebt, dan, dan komt het wel zelf goed. Goed, dit was natuurlijk Paramore En ze hebben een aantal hits gehad. En ze zijn steeds poppier geworden. En dit was hun laatste paard. Told you so. Het is bijna half tien straks de Zandvoortse berichten. En eh, ik had het al eerder genoemd... Eh, als je met de auto nieuw in Amsterdam bent geweest... dan heb je je spaarpot leeg geschud... want dat, ja, zeker als je daar een nachtje hebt geslapen... dan waren echt prijzen voor een stapelbed van 94 euro per nacht... tot je kon naar een kamerhuurder van 12.000 euro per nacht. En ook Airbnb heb ik ook wel eens naar gekeken. Toen dacht ik, oh, dat moet wel betaalbaar zijn. is ook niet betaalbaar. En het rijst de pan uit. Mensen die daar wonen hoor ik steeds vaker zeggen... ik ga er weg. Ik heb mijn hele leven daar gewoond. Ik heb daar 30, 40 jaar gewoond. Ik ben er klaar mee. Die, rol, die rol, rol, koffertjes. Ik word er helemaal dames van. Gewoon socht, ochtends en s avonds laat. ga gaan maar door. En als je de straat op uh, loopt... Dan, dan zie je meteen tussen de toeristen. En je wordt er gek van. En uh, ook willen ze zeg maar... Airbnb willen ze inperken... van 60 dagen per jaar... naar nou, 30 dagen per jaar. En dat is op zichzelf natuurlijk... Uh, ja, dat is één kant wel goed... Want sommige huizen worden niet bewoond... maar die worden alleen maar gebruikt voor Airbnb. En uh, dus er leeft bijna niemand meer in die stad. Alleen zijn ze wel weer als de dood dat er dan weer geen geld wordt verdiend. En mensen die een huis bezitten... daar hebben recht op om geld te verdienen met een huis. Als hun belasting gewoon betaald. En ook de middenstand en de, de horeca die daar uh, zit... die hebben toch ook recht op het feit... dat ze toch een paar miljoenen kunnen binnenharken op deze manier. Via Airbnb en via ik, ik, toeristen. Ik, ik, ik weet nog wel van vroeger... dat ik uh, ging vaak uh, wandelen met mijn vader. En dan pakten we zo'n zo zo huisje. gewoon Dat was dan vrienden op de fiets. Dat was dan ook B&B. Uh, dan ging je gewoon... Dan belde je zo iemand op. joh uh, kunnen wij vannacht uh, even bij jullie uh, overnachten? Nou, en dan sliep je ergens op een zolderkamertje. Oké. Okay. En dan, uh, dat was helemaal niet... Uh, dat was gewoon, er stonden twee bedden en die mensen hadden gewoon... Oh ja, nee, mensen mogen hier gewoon uh, komen slapen En dan gaf je ze, weet ik veel, 10 euro. Echt waar? Ja. ja. Dat, uh, en wat? dan de volgende dag... Uh, uh, hoe heet het? Uh, betaalde je misschien nog wat voor het ontbijt. Of ontbijt je jezelf ergens in een, in een restaurantje of zo. En dan uh, liep je verder. Oké. Okay. Dat, nou. dat, was, dat was hoe Airbnb bedoeld was. Ja, nou, uh, je zei... hebt hier ook een, een site die heet, of een app. Die heet Couchsurfing. Oh, ja, ja, klopt. Ja. Dan kan je zomaar iemand op de bank uh, Dat is meer pressen. een student hè? Zeg, maar Ik ja. als bejaarder, als ja, ik aanbel, doet dan zegt ze... Nee, meneer, mijn ik wil geen vlek op de bank. He? Mijn Zet... zus doet het ook. En die, die is 67. Oké, okay, maar krijgt ze dan echt joekjes aan de, de bank? Of is nou, het, ja, uh, ze zegt het uh, wel alleen vrouwen maar dat is dan gratis. Oké. En ze hebben dan eigenlijk Ja. Ja, dat kan eigenlijk niet. Ja, maar het is echt ja, gratis van, uh, Ja, dan zeg, maar dan zegt ook iemand van... Uh, Hallo, uh, ik heb een, een wortel meegenomen, mag ik wel mee eten? <laughs> oh. een winterwortel, weet je wel. Oké, een winterwortel en dan denk ja. je ja, precies... Ja, precies. Nou, ja, dan, ja, als het een goede grote wortel is, dan kun uh, je daar toch een lekkere stamppot voor maken. Oh, morgen. zeker. zeker. Ja, als je een uitje hebt, heerlijk. Ja, ja. Ik kan ook een wortel aan een uitje dan zeg, mag ik even gebruik maken van uw, van uw fornuis? En uw stamppotstamper. Ja, precies. Ja, dat waren ja, nog mooie tijden. Maar tegenwoordig moet er geld verdiend worden. Dat, dat, maar heb ik toch recht op om geld te verdienen aan mijn bed? Aan dat extra bed wat ik heb staan hier? Waar gaan we naartoe, dames en heren? Nou goed, we zullen het zien. Straks naar deze plaat, de Zandvoortse berichten. Eerst maar even. Ja, ik zit te wachten op de nieuwe serie Kings of Leon. Echt verdomd lang geleden dat ze iets afgeleverd hebben. Uh, misschien zijn ze ook wel een uh, wereldreis aan het maken. Deze plaat zou ernaar kunnen verwijzen. Around the world, around the world. We al alweer een plaat van een aantal jaar geleden. En we zitten te wachten opnieuw. En ik haal ze altijd, door, uh, ik, ik haal ze altijd in de war. Ik gooi ze altijd door elkaar. Uh, met uh, de Killers. Ik vind ze altijd een beetje hetzelfde klinken. Maar goed, dus, uh, misschien dat ze daarom denken: ja, wat de fuck, we gaan niks meer maken. Want we lijken toch op elkaar. Dus uh, vandaar. Nou, goed, nu hebben de Killers een nieuwe plaat uit. Dus we wachten de Kings hier misschien even een paar maandjes tot ze iets uitbrengen. Oh ja, het is er alweer tijd voor. Zandvoortse berichten. Tijd voor de Zandvoortse berichten. Wat gebeurde allemaal door, ja, door de jaren heen? Nee, de afgelopen week is Zandvoort. Door de dagen heen. Vertel. Ja, do, do, do, dit hele, wat is er dit jaar gebeurd, zeg maar? Dat Ach, het daar, ja, dat, ja, het ja. is pas zes dagen oud. Ja. Um, ja, nou ja, de jaarwisseling is natuurlijk net achter de rug. En Dat heeft voor uh, flink wat, uh, uh, wat schade. Uh, Toch wel? Ja, op zich is het rustig, uh, ja, rustig verlopen. Ja. Maar uh, ja, er zijn uh, zes tol, uh, uh, uh, ja prullenbakken. Uh, uh, uh, gesloopt. Ja? Die kostte toch een gauw uh, 200 euro per stuk. Dus, uh, o, what, what wat de wat, fuck? Wat voor prullenbakken zijn er dat dan? Zijn, dat zijn gewoon die prullenbakken die in de grond verzonken staan. Uh, Oké. Okay. Uh, het zijn niet de grijze bak, zeg maar. Nee, nee, nee. En, uh, ja, en er is een, uh, een parkeerautomaat uh, gesloopt. Met ja? vuurwerk. Uh, ja, en dat, uh, dat is toch, uh, die dingen kosten 8000 euro. Dus uh, ja, bij elkaar een schadepost van uh, 12.000 euro. Oké, okay. uh, uh, dat is toch wel erg hoog. Het is altijd weer een beetje jammer, maar ja, voor de rest uh, op, ja, ik, had de, ik had de berichten gelezen, dat, oh, het valt allemaal mee, maar er zijn later nog wat binnen, berichten binnengekomen dat er toch wat gesloopt is hier en daar. Ik kan me nog herinneren dat er vorig jaar uh, een of andere prullenbak was gesloopt en die was 1500 euro. Met zo'n visje ja, aan zijn, de bovenkant. Dat zijn die met die visjes, ja, maar dat, dat is ook best wel een constructie hoor, zo'n ding. Ik denk, wat, wie heeft hier heel veel zoveel geld verdiend? 1500 euro voor een prullenbak? Wow. Ja. Maar het is wel leuk. Het is eiland, wel een mooie sfeer, vind ik, voor de toeristen. Ja, natuurlijk. Net als nee, je, die staan je hele niet, dure porte meeker. Een achterbuurtje of zo die nee. prullenbakken. Nee, dat is waar Nee, nee daar hadden bedoel, ze hem ook niet gevonden 500 met slopen. 100 euro, doe even normaal. Goed, bouwplannen ja. voor het intreegebied van uh, Zandvoort. We zijn dus ook al fanatiek bezig in het, station, uh, het stationplein. Uh, hadden ze al heel veel dingen veranderd. Nu gaan ze bij. Uh, in Rama zijn ze aan het, uh, het werken gegaan. Uh, bij het zwembad is gesloten. Dus daar gaan ze nu uh, sowieso gaan ze appartementen op bouwen. 35 appartementen komen daarbij. Het uh, Tink, spreek je dat? Het Tankstation? Ja, tink tink, tink. tink gaat weg. Dat schijnt te verdwijnen. Oh. En Peter <laughs> gaat daar. Ja, ze hebben allemaal wilde plannen. Uh, ze hebben ook wel tekeningen gemaakt, maar ze gaan eerst 9 januari, gaan ze eerst nog even in een raadsvergadering gaan ze erover praten. Lijkt me handig, want straks gaat er alweer dingen fout. Dat hebben we al eens eerder gehad, zoiets. Daar ja. is zoiets van bij. Nee, ja, de nooit De tekening is ja. leuk die in de krant staat. Ja, die, tekening, denk, het die ziet staat, er goed uit. Het ziet mooi ook, het, uh, Ik ben heel benieuwd hoe dat afgelopen is. Uh, wie is er omgekocht om dit uh, door te krijgen? Geen idee. Nee, maar het, dat uh, gebeurt niet. Hè? Het is een ambitieus bon <laughs> is in ieder geval. Mooi, want Sans wordt ook steeds mooier. Er waren soms wat plekken die echt te lelijk waren verborgen. Wat ja. gebeurt er nog meer? Door die. Uh, nou ja, de eerste de race van het nieuwe jaar die wordt uh, gehouden. Nu, de, nu vandaag om uh, drie uur begint de startprocedure... van de Winter Endurance Kampioenschap, de nieuwjaarsrace. En uh, de toegang uh, tot, de, tot de nieuwjaarsrace is gratis. En als je bezoekers die met de auto naar de circuitpark Zand wordt reizen... betalen wel 10 euro voor het parkeren... op het parkeerterrein achter de hoofdtribune. Maar het schijnt iets geweldigs te zijn, want ik ken iemand... en die verhuurt steeds kamers aan hun. En dat gaat... Uh, en ze komen ieder jaar weer terug, die mensen. Okay. Leuk, hè? Ja, ja, leuk. Ja, en de, de, we hadden het, ja, dat de nieuwjaarsduik een succes is... Uh, dat hadden we natuurlijk al ondervonden. Ja. Um, maar uh, er is nu een onderzoek geweest uh, vanuit de uh, Soevers. En die, uh, die hebben gekeken welke nieuwjaarsduik is het leukste. En Zandwoord staat met stip op nummer 1. Met uh, 30% van de stemmen. En uh, het grappige is, dus in Scheveningen, dat is toch wel de bekendste... Uh, um, die, uh, die staat op de vierde plek. Dus uh, well, we doen we het toch wel slagen. Ja. Er is vanmorgen is er, uh, is het elfde gratis nieuwjaarsconcert in de Agatha-kerk. Het Zandvoors Mannenkoor, de singers, de wapenzangers, Icantatori Alekri en het kerkkoor van de Agatha-parochie zullen het vocale deel op zich nemen. En daarnaast zullen ook een aantal solisten van muziekschool New Wave een opwachting maken. En uh, het, uh, het concert is gemaakt uh, door sponsoring van de gemeente Zandvoort en veel bedrijven. En het gratis concert begint uh, zondagmorgen dus om half drie. En de kerk gaat open om twee uur. En ik zing ook mee. Oh, oké. Okay. Ah, oh, al... klein, klein detail. Leuk om te weten. Dan ja. Ja. No, kom ik uh, toch maar niet. Ah. <laughs> ah. Vandaag is er nog een disco. Disco on Ice. Baar het haardhuispleinendroep. Waar de ijsbaan staat. Die wordt vandaag afgesloten. Tussen 5 en 7 is het voor jong. En tussen 7 en 10 is het voor, voor oud. oud. Er zijn Haha, verschillende types. De die allemaal plaatjes die jij super leuk vindt. Oh, ook. die kutmuziek Is dus vanavond, vanavond hè? Ja. Oh, ja. wat leuk, want ik ga uit eten en dan gaan we, daarna gaan we daar een wijntje drinken Nee, goed. Uh, wat ik al eerder zei, er is 50 liter extra benzine gebruikt. Totaal is er 6000 liter gebruikt om uh, de ijsbaan koud te houden. Slecht en, uh, voor het milieu Leo, weer. Miesenbeek cijfers, dat valt allemaal wel mee. Het is netjes gegaan. En, uh, verder is de waar wij volgend jaar komt te staan, want ze gaan er verbouwen, hè? Ook de muziektent gaat daar weg. Dus het wordt een heel ander plein. Laat de muziektent weg? Ja, de muziektent gaat ook weg. Ja, hebben we als burgers uit. We hebben elkaar gespaard. Die wordt afgebroken en die wordt ergens Nee, nee. Ik zeg dan, zet hem op de rotonde. Zet hem op de rotonde. Nou ja, goed. leuk. Er zijn ideetjes. Op de rotonde. Je hebt die het beeld en dan een stukje terug dan. Waar dus normaal al die motoren staan. Zet hem daar neer. Maar de het staat toch op de rotonde? Ja, op de rotonde bij het strand. oké. Dat is wel een mooie plek. Ook, denk ik. Op een zonnige zoele zomeravond. Ja, oké. Maar of dan... of op, op, bovenop dat uh, dak van de parkeergarage aan het Van Venema Plein. Oké. Okay, nou, Naast je het mannetje. Goeie, jij hebt een goede idee. Ook hoor. een mooie plek. Ja, ook een mooie plek. Nou, er is, hij komt goed terecht, vast en okay. zeker. Dus nou, vanavond dus de disco om vijf uur en om uh, tien uur uh, voor uh, uh, vijf uur. En om zeven voor de ouderen. En dan heb ik nog van de evenementenagenda ook nog. Ja. Dat uh, uh, er is Comedy uh, Night, de 14e. En Jazz in Zandvoort met Theus Nobel is in de krocht de 14e. Oké, okay, doe toch even, dat noemen we anders volgende week ook nog wel even een keer. Ja, ja doen ja, we. Het is, Goed, we doen. Uh, het is nu eigenlijk tijd voor die landenkeus. Had je wel ergens een Ja, op gerekend? Ik heb, uh, heb Paule Conte klaargezet met het liedje It's Wonderful. It's Kleine, Wonderful! Ja, kijk, zo moet je het in het leven staan. Dat het mooi is. Dat je het omarmt. Weer, weer niet weer die. Groen.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 Chips, chips, du tu du du, cibuccibu, du tu, ci-bucci bum-bu, du tu-do-do-du, via via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo.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 The Mondo That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck to my baby, that's, that's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do do do do do do boom, do do do do do do do do boom Toot, komt en... Uh, it's, it's wonderful of zoiets. Ja, yeah, it's wonderful. En was dat Vol iets... mij met... heeft hij een heel vervelend leven, die man. Uh, tut, tut, tut, tut. Ik ben klaar voor vandaag, hè. Ja. Dat moet ik nu gaan doen. Nou, Ja, precies, Dat, tut, tut. Tut. dat, dat staat er ook in. Ik heb ik het even gehoord. Tut, tut, tut, tut, tut. Dat, tut, dat tut, staat er tut, al in. Toot, Nou, is bijna hetzelfde. Maar ik oh. vind, ja, het ook vind, geïnspireerd door... Uh, Juffrouw de Mier van de Fabeltjeskrent oh. Ja, die heeft hij vroeger gezien in Italië natuurlijk. Ja, dat is het meest. Ik ben erg nieuwsgierig of het de van de Scalp binnenkort gaat starten. Want dat was wel het grootste nieuws de afgelopen weken. Grote ja. foto foto, eigenlijk. Maar ik heb dus van... vandaag iets, iets gedeeld wat? op onze eigen internetpagina. oh En wat is dat, en dat dan? was een ja? ze die hebben ze dus laten. Uh, ze hebben ze laten krekelen. Inslapen. En, en, en het zo vertraagt. Moet je luisteren. Dit, ah. moet je, dit moet je even aanzetten. Oh jeetje. Dan kan je zo'n uh, ja. Wacht horen. Ik Mag ik hem even aanzetten? Dit zijn de dus krekels ja? die je nu hoort. En het lijkt dus gewoon of er een koor bij zingt: Dit zijn krekels vertraagd? Ja. Oh ja. Het lijkt gewoon op menselijke stemmen die aan het zingen zijn. Maar het zijn alleen maar de krekels die chirpen. Die Goddelijk gezang! En die gaan maar frituren. Daar krijgen we ellende ja. van, hè? Die dingen, die beesten. Als we die gaan frituren, dan krijgen we wel een soort... Het is best lekker, hoor. Ja, ja, het is best lekker. Maar goed, het schijnt als toekomstvoer te zijn. Ja. Nou, als ik het zo hoor, denk ik, dat moet je niet doen. Dan krijg je ellende mee. Ja, dat is toch heel erg, dan? Het is, is heel erg. Oh, wat erg. Nou goed, Kreek, als die je verdraagt hoort, krijg je dus bijna een, een goddelijke stem, krijg je dan. Geweldig, ik vind, ja. het, ik vind het wel heel apart dit. Ja. En waar we het toch ook nog even over moeten hebben, is Fire and Fury. Oh ja, natuurlijk. Oh ja, dat is een film of een, document, een boek eigenlijk. Nee, een boek hè? Boek, boek, boek. Een boek, een boek. een hotel. Nou, ja. Nee, hey, ja, het, uh, het boek, uh, de, de schrijver heeft, uh, Michael Wolf heeft een, uh, een, een tijdje verbleven in het uh, Witte Huis. Hij heeft daar op een bankje geslapen. Hij is als vliegen op de muur, is hij blijven zitten en iemand had hem in de gaten lijkt wel. Ja, Zo is het en uh, hij heeft wat interviews gedaan met mensen daar. En hij heeft wat, uh, wat mensen ge, ge, ge, gehoord, uh, dat die met elkaar praten. Dat heeft hij allemaal opgeschreven en heeft hij een boek vooruitgegeven. En uh, ja, voordat het boek überhaupt in de winkels lag... Uh, had uh, Donald Trump al gezegd dat het allemaal onzin was wat erin stond. Ja. Terwijl hij het boek nog niet eens had gelezen. Hij uh, had een rechtszaak uh, ertegen tegenaan gespannen. Maar het boek ligt nu toch uh, in de winkels. En uh, vannacht om, uh, om 12 uur uh, stonden de rijen dik voor de boekwinkels voor de om te, te halen. Houden we even lekker uh, een statement te maken tegen Donald Trump? Ja, precies. Michael Wolff, uh, je gaat echt wat centjes uh, verdienen aan dit boek, dat is wel duidelijk. Er staan aardig wat, uh, wat sappige, uh, uh, sappige dingetjes in. Uh, zo uh, zou het hele, eigenlijk bijna het hele personeel van het Witte Huis helemaal geen vertrouwen hebben in uh, Donald Trump. Ik zou uh, het hele campagneteam uh, helemaal niet verwacht hebben dat uh, Donald Trump überhaupt president zou worden. had het dus zelf ook niet verwacht volgens nee. mij. Dat was, het was het meer een grap? Was het meer een soort grap/slash uh, uh, weet je het een uh, uh, uh, ja, soort reclame trucje... Ja. Maar ja, goed, daarentegen waren heel veel mensen ook weer klaar met Hillary Clinton. En nu schijnt er ook weer een rechtszaak te zijn tegen Hillary Clinton... die toch een beetje belangenverstrengeling heeft gehad. Dat ze heel veel geld heeft gekregen van allerlei instanties. Die nog, ja, Natuurlijk, Bill Clinton is eerder president geweest... en die heeft er ook allerlei contact opgedaan. En Uiteindelijk schijnt het allemaal. Ja, wat... Maar is dat niet altijd zo met die verkiezingen? Ja. Heb altijd, die, je hebt die campagnes daar... Ja? en die worden altijd ge, helemaal betaald door allemaal bedrijven die en zo. En dan denk ik, ja, ja, ja, ja. je, ja, ik ga niet... Uh, 20 miljoen aan, hem, aan iemand geven zodat hij president wordt. En tegen je, je mag, je mag maar zelf, een maximum geven. Om, om er zelf niet beter van te nee, worden. Nee, klopt. Dat, dat, uh... Maar je mag een maximum geven, maar hè? Want de rest is dan illegaal. Want op het moment dat anders wordt, word je gekocht. Ja, door dat op, bedrijf. Ja. En als jij als president echt helemaal aan het bedrijf vastzit omdat hij jouw campagne volledig betaald hebt dan zal je bijna moeten doen wat, wat, hij, wat hij... Ja, maar die bedragen zijn nog steeds wel zo dat je... Ja, ze worden... Er zitten serieuze belangen in hoor. Ja, volgens mij ook wel. Ja. Een van de verhalen is dat er een of andere radioactief spullen is verkocht aan de Russen. En die hebben ook weer een link met uh, Hillary Clinton. Dus nou ja, dat is, dat is nog wel om iets uit te zoeken. En, uh, ja, vooral Trump wil het helemaal uitzoeken, natuurlijk. Ten eerste is het een mooie afleiding van het feit wat hij allemaal fout doet. En ten tweede, wie weet, uh, is het nog wel haar ook? Dat is toch wel weer grappig, natuurlijk. Nou goed, straks uh, onder andere nog uh, meer wetenswaardigheden. Eerst maar weer eens even tijd voor een geinig plaatje. Ik kwam hem tegen en denk, ik, oh ja, van die frieke wetenschappers bij elkaar die dan op zoek zijn naar een oplossing voor een ziekte. Daar gaat deze plaat op. De flaming Lips, race for the prize. Two scientists are racing for the prize. Hele dramatisch muziek van de Flaming Lips en Race for the Prize. Ik zie het voor me, twee van die wetenschappers die fanatiek op zoek zijn... ...naar de oplossing voor een of andere ziekte. Hoor ik de boef nou weer? Oh nee, nee, de supertram, sorry. Ja, het is, lijkt toch wel boef dit hoor. Nou sorry, ja, het, we hebben nog niet gedraaid eigenlijk, ja. Eigenlijk moet het wel even. gewoon even weg te steunen. natuurlijk Want de man heeft het zo zwaar. Echt zoveel optreden heeft hij misgelopen nu. Stop, stop, stop, stop. <laughs> Ofwel, hij mag trouwens wel bij Noordenslag. Mag hij wel komen in uh, Groningen. En daar wordt hij waarschijnlijk wel bekogeld met bier. En dat hebben ze op internetsites ook al aangekondigd. Jongens, koop eens wel mogelijk bier en andere ellende. En we gaan hem bekogelen. Ik ben wel nieuwsgierig huh. hoe je daarmee reageert. En de reageert. stond eronder gesponsord bij Heineken. Ja, dat weet ja, ik niet. wel. <laughs> maar goed, ik geloof ja, wel in dat... In Amerika hebben ze altijd van, die, uh, van het kippengaas voor uh, de, ja. de beetjes. Ja, hm. toch komt er wel wat er door het kippenpaar. Ja, kip kip kip kip kippenpaar, Nee, ja, het maf is wel, dat het ook vorig jaar. Die was er toen die toen op, uh, riep om juist minder bier te gooien. Maar die was er helemaal klaar mee. Uh, en, maar goed, nu wordt er wel weer opgeroepen om weer extra te gooien. Maar ja, logisch. Als uh, boef daar gaat staan, dan wordt het ook. Dat is waar. Maar goed, uh, ja, vertel. Aan we heren. Vertel. Ja, in uh, Pas uh, Pascoe, een, een, een negen jaar oude tuimelaar van het Sea Aquarium op Curaçao... Die heeft even iets langer van zijn vrijheid mogen genieten. Want het schijnt dus gewoon uh, de bassins waar de dolfijnen daarin zwemmen. Die staan in verbinding met de zee. De dolfijnen, En Een, he een hek onder water houdt de zoogdieren tegen. En elke dag gaat het hek even open, mogen ze even buiten spelen. En uh, daarna gaan ze gewoon weer naar binnen. En op we terugweg naar het Sea Aquarium, begonnen de dolfijnen wat te stoeien... En daarna zwom een van die dolfijnen onder een lijn door. En ik belandde tussen toeristen. En de toeristen vonden het heel erg leuk. Maar de dolfijnen die raakten wel een beetje in paniek. Uiteindelijk hebben de verzorgers Pascoe weer naar open water kunnen krijgen. Waar hij een beetje meer. En hij ging gewoon weer terug naar het zeeaquarium. Oh. Dus dit is wel heel leuk. Want zoals in Harderwijk. Mm -hmm. Daar hebben ze zoiets niet, hè? En daar heb je, had je zo'n hele nare documentaire van, uh, ja, van de zegt. Monitor. En nee, dan, uh, nee, nee, nee. Uh, van het Hek verwees er nog naar. In, uh, de Dulfijnenrukker. Ja, ja, precies. Yes. En dan denk ik van, ja, ik weet niet of, de, of dat deze dus nu gewoon echt in zee mogen zwemmen. Dat ze dan een fijner leven hebben. Ja, ja, het is het ook eigenlijk. Ja, het is gewoon een soort dierentuin. Is het eigenlijk een soort ja. circus eigenlijk? Ja. Weet je, dieren krijgen een goed leven, in een heel klein badje en dan krijgen ze goed eten, maar ze moeten wel kunstjes doen. Ja, eigenlijk is het zo geweest. Ik vind dieren dan ook al zo geweest. Ja, toch? ja, dieren, dieren mogen ook al niet meer in het circus. Zo nee. Dus een dieretaal is de volgende stap. En, uh, ja, en uh, het dat gaat dus ook weg. Ja, ik vind het een goed idee. Ja hoor. Marcus? Ja, vindt... het is natuurlijk van de slotte dat uh, anno 2018 nu zelf... dat je nog steeds zelf je wc-bril naar beneden moet doen. De temperatuur van je... Um, van je douche moet aanpassen. Ja. Uh, dat, ja, dat is natuurlijk. Dat kan niet meer. Nee, dus uh, dat, tenminste, dat vindt het bedrijf uh, Keuler. Uh, en die heeft uh, uh, daarom een nu sanitair wat je stemgestuurd kan uh, aansturen. Dus dan kom je bij je toiletbril aan. Ja. En, dan, uh, en dan. Nou ja, als je dan je, vrouw dus zeg maar, als je, je toiletbril omhoog geplaatst staat. Ja. dan komt je vrouw in het toilet aan. En dus, heb je nou weer de toiletbril omhoog gelaten? Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dan nee. moeten ze gewoon schreeuwen. Hé, hey, naar beneden. En dan gaat hij naar, naar beneden. Ja, ja, dat, dat zou, ik vind sowieso dat het steeds armoedig is dat op een wc dat het stinkt. Dat ik eigenlijk dat je, moet je daar iets voor bedenken. dat gewoon. Dat ge Jij stinkt gewoon. Ja, ik stink niet. Ik denk je roosjes. Nee, ja. Dat, dat, gewoon iets, dat meteen de geur worden weggezogen, weet je Oh ja. Dat vind ik wel prettig. Krijg je toch door je naad heen. Ja, wel lekker. Alles weg, weet je? Ja, alles ook weg. Want je meteen. zit vast, gewoon gelijk als man zijn. Ja, gewoon vast Dat hoor je wel eens op die vliegtuigen, ja. hè, dat ze helemaal uh, blijven zitten en dat alles weg wordt gezogen. Ja, dat, nou ja, de, de, de toekomst, het lijkt me ook wel logisch bij, bij een douche, weet je, dat je in de douche gaat staan, dat er een sensor is die jouw lichaam herkent, mm. weet je? En dat die dan nou gewoon uh, de temperatuur meteen afregelt in plaats van jezelf ik, weer die knop loopt. te Ik, ik, ik, ik, zie, ik ja. zie nu wel een probleem. Wat als je met twee gaat douchen? Uh, ja, oh, dat ja. gebeurt ja. bijna nooit. Ja, je jij, hebt jij, toch in de beginfase ja, van in de beginfase je relatie, wel, dan okay. doe je dat nog. Ja, dan, dan kan je hem uitzetten. Het is eigenlijk heel onhandig, hè, twee douches. Ja, uh, ja dus, dus, dus, je staat dus dus elkaar is in een de weg. Beetje krap in de cel. Ja, ja een ik heb een hele grote... Nee, eigenlijk niet. Ja, je hebt van die decadente douches met twee van die douchekoppen naast elkaar. Ja. Oh ja, heerlijk. Kan je er om, doorheen lopen. Doe even normaal, joh. Weet je trouwens wie ik vandaag ook nog jarig was? En we hebben eigenlijk niet, zijn hem vergeten eigenlijk. Mr. Bean is vandaag oh, jarig. Oh, kijk. Ja, yeah, Mr. Bean. Hij wordt vandaag 63. Hij is natuurlijk uh, nu uh, geen Mr. Bean meer. Maar hij is nu McRae, hè? Hij is nu McGrath. Hij is nu dat de is directieve. Nee, McGrath. Dat is de oh, directieve, weet okay. je. De, met de pijp. Maar dus, uh, hij heet toch niet officieel Mr. Bean? Nee, natuurlijk niet. Hij heet Ron Atkinson. Ja, ja precies. Ja, uh, Van dat boek. Oh, je heb je al gemist, joh. Ja, daar heb je het over gelezen. Nou, ik zag hem toevallig. Ik denk, hé, dan moeten we toch even noemen. Nou, goed, nog even één plaatje voor tien uur. En ik zag gisteren, was ik natuurlijk mijn plaatje aan het uitzoeken. En dan ben ik altijd nieuwsgierig, wat is er nieuw? En toen viel mijn ogen op. Ik denk, hé, Tiers van ze hebben een nieuwe plaat uit. Ja, het schijnt dus dat ze aan toeren zijn. En ze komen naar Nederland. En Everybody Wants to Rule the World is natuurlijk een van de oude platen die ze hebben afgeleverd. Dat is al in de jaren tachtig geweest. Nu hebben ze een nieuwe serie, die heet Rule the World. En dit is I love you but I'm lost. Teers voor veers, terug op de radio. We zitten de deur, foto's te kijken van uh, Rowan Atkinson. Dat is natuurlijk de man van Mr. Bean. Hij is toen hij 62 Wat, is hij de man was? van Mr. Bean? Nee, de man Mr. Bean. Oh, okay. uh, hij is 63 geworden, maar op zijn 62 werd hij voor de derde keer vader. Dus dat, uh, ja, dat doet hij goed. Met iemand die 29 jaar jonger is. Dat moeten ja. ze echt verbieden. Dus daar gaan Ford. wet voor. Louise Ford, ze speelde ook in uh, Downton Abbey. Da oh ja, Downton Abbey. Is dat de nou. dochter van Harrison Ford? Nee, uh, ja, denk het niet. Al die oude mannen bij elkaar. Maar goed, ik moet zeggen, dit was alweer Toebak Leef. De eerste aflevering in 2018. Ja, alweer. En Wij gaan champagne drinken. Wij gaan champagne drinken. Ja. En we gaan uh, genieten van uh, een weekend. En we maken los op, op weer voor een uh, vol, vol jaar. Alleen gebeurtenissen. Ik zou zeggen: prettig weekend. Sprengen we spreken elkaar volgende week. Hoi. Hoi. GFN. Dan stuur je allemaal...